Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De afgelopen dag hebben dik 4100 mensen een positieve uitslag van hun coronatest gekregen. En dat is het laagste aantal sinds 1 december. Bij de ziekenhuizen gaat het aantal nieuwe opnames ook wel omlaag, maar een stuk minder snel dan de nieuwe besmettingen. We hebben wel degelijk een paar weken op rij een daling gezien, alleen het daalt niet heel sterk nu verder door. Het blijft steken, net als dat we in die besmettingen ook een daling hebben gezien. We hebben de 13.000 aangetikt, daarna ging het naar beneden, naar 6.000, 5.000, maar blijft eigenlijk de meeste dagen in die range hangen. Er liggen nu 2380 mensen met corona in het ziekenhuis en er iets meer dan gisteren. 660 patiënten zijn er zo slecht aan toe dat ze op de IC liggen. Yeah. <laughs> Medicijnfabrikant Moderna zegt dat hun coronavaccin... ook beschermt tegen de nieuwe Britse en Zuid-Afrikaanse versie van het virus. Het bedrijf denkt dat mensen die zijn geprikt... beschermd zijn tegen alle tot nu toe bekende varianten. Willem II kan aanstaande donderdag gewoon gebruik maken... van aanvaller Klaas-vriet. Hij kreeg afgelopen weekend rood in de wedstrijd tegen PEC Zwolle... maar de aanklager vindt die kaart onterecht. Het komt Willem II niet slecht uit. De Tilburgers spelen donderdagavond tegen koploper Ajax. Hubert Bruls van, de, van het Veiligheidsbericht... Zegt dat ze klaar zijn voor wat er ook zal gebeuren vanavond. Gisteren waren er na het van, ingaan van de avondklok op verschillende plekken rellen. Dat het te veel is om aan te kunnen voor de politie, dat is volgens hem onzin. In normale tijden hebben we elk weekend een uitgangsweekend. En er gebeurt er ook van alles. Natuurlijk kan de politie het aan ja, als je op tien plekken we, moet als, op, uh, optreden. Ik heb het volste vertrouwen in dat politie samen met mm -hmm. bijvoorbeeld jeugdwerkers... die ook al heel actief zijn overdag met onze boa's, mm -hmm. uh, met allerlei andere... ...andere mensen van justitie in gemeenten hier goed in kunnen optreden. En later vanmiddag praten de 25 burgemeesters... ...over de handhaving van de coronameetmaatregelen in hun gemeente. Het weer. Vanavond trekken de winterse buien over het land. In het noordoosten is er kans op sneeuw en kan het ook glad worden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon... ...en wordt het maximaal 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland veel vertraging bij Amsterdam. Op de A10 de ring west richting Zaanstad is een ongeluk gebeurd bij de Koentunnel. De tunnel is daar dicht. Verkeer kan omrijden via de Zeeburger tunnel via de A10 Zuid. Daardoor loopt het verkeer wel ontzettend vast op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Vanaf de afrit Eimuiden uur op onthoudt. Het is langzamerij tot aan de aansluiting met de ring. Tot zover de verkeersinformatie.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 Hè, onverantwoord is om langer dicht te blijven. Dat, daar heeft het ook mee te daar maken. Daar heeft het natuurlijk ook iets mee te maken. Want dat heeft dus niks met die cijfers te maken van het virus. Maar dat is gewoon om economische redenen. Opengooien. Want hoe lang denk jij nog uh, zonder kapper te kunnen? Ja. Nou ja, die kapper daar... Uh, ja, jij, jij, ik, ik wou bijna zeggen kapper ermee, maar... Uh... Nee, morgenmiddag uh, tussen, tussen drie en vier hebben we daar een bijdrage uh, over. Over de, van onze collega's van uh, NH, NH Nieuws. Over uh, de kappers en over uh, de schoonheidssalons. Uh, die, uh, die uh, op een gegeven moment geen, geen bijdrage meer krijgen uit dat fonds. Maar daarover morgen meer. Maar goed. Oké. Okay. 1 juni... Uh, Hoopstel het op 1 juni? Ja, 1 juni uh, komt uh, vaker voor, Gaan we dan die datum? Dus, uh, ik zou zeggen tegen Rob en uh, Martin... Uh, 1 juni alvast. <laughs> ja. In de agenda. Dus uh, bij deze. Oké. Okay. Goed. Uh, dus veel het nieuws. En uh, berichtjes uh, vanuit de gemeente. Uh, college verleden weer subsidie aan cities marketing... En uh, nou ja, we gaan het over een champignon hebben.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 Twee dagen lang Ed en Willem Bever op bezoek. En uh, als je ziet wat, uh, ja, dat is een loodgieter en, uh, en uh, ja, een schilder. En die waren zo druk. Ik heb hem maar op de catering gestort. Want uh, dat werktempo, uh, die werkethiek, die kan ik niet volgen. En een bakje koffie erbij, helemaal goed. Nou, we gaan de plaat draaien voor ze. Hè? We zijn druk bezig geweest voor mijn Ed en Willem. Ja, deze is zo leuk. We draaiden hem ook tijdens de verbouwing van de studio trouwens. Hup, daar is Willem met de waterpomp dan, want Willem is niet bang Je hoeft het maar te vragen, ja, uh. dan staat hij al te zagen Bijvoorbeeld te kotteren en te boren, de gaatjes in je oren nou, Als je maar tik, als je maar tik, is Willem die je flikt. Hoi. flikt Daar is Willem met de waterpomp de lijf dan, de, neem, dan. Op de combinatie dan. Hup. daar is willen met de watertom, dan, want Willem is niet bang. Zit er iemand in dit alles, roep Willem, hij kent alles. Zo Willem willen weet van wanten, jij ja, vraagt om mijn klanten. Als je maar kikt, als je maar kikt, is je Willem willen die je Hoi, hey. daar is willen met de watertom, dan, dan hij kan op de rij van de combinatie. Geweldig, ik denk dat ze er wel blij mee zijn. Uh, de de fabeltjes kraalt en hup, daar is Willem met de waterpomp. Zo dadelijk weer meer info op de zaterdagmiddag bij CFM. Een hele middag. leuk dat je luistert. Maar eerst gaan we luisteren naar een van de grote hits van Stevie Wonder. Like an obstacle, you know that I'm never not dying to you Let's take our fingers out and point them to the back I like to play my part and never be the sack And if you keep this up, you'll turn me to a mag Never not switching up, never giving up I like doing it my way hey. up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 Dat al dus het college besluit. Dus dit, dit, dit dus wordt besloten. Het hoeft, hoeft niet door de gemeenteraad goed of afgekeurd te worden. Het college, dus de wethouder. Ja. En de, de burgemeester en de wethouders kunnen dat zelfstandig bepalen. Oké, okay, nou Het, het is geleken. in ieder geval een behoorlijk bedrag. Uh... Nou, dan kan Michel wel komen hoor. Ja. Da, wie Davina Michel. Michel. Ja, ze moet sowieso komen natuurlijk voor uh, de Grand Prix. Als die doorgaat. Ja, want daar uh, gaat ze natuurlijk weer de titelsong ook dit jaar voor uh, brengen: waarschijnlijk een uh, remix van Bieden. Uh,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 Above a faith when someone else instead of me always seems to know the way.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 Hij komt weer dagelijks los op tv, de singer van Bill Widers in a Lovely Day. In die geweldige Plus reclame, Albertan? Ja. Ja, nou, ik wou zeggen, wanneer heb jij weer een feestje? Ik krijg net allemaal weer appjes binnen, dat je zo mooie muziek draait. Ja, nee, lekker. Lekker bezig, toch? Ja, lekker bezig. Nou, zo dadelijk gaan we het hebben over de evenementen die tot 1 juni niet doorgaan. Meneer Sandra en Maria Magdalena. Dat was uh, Sandra en uh, Maria Magdalena. Ja, ik uh, zat van de week een uh, beetje te neus op uh, internet. Toen kwam ik in één keer een filmpje van vier jaar geleden van uh, CFM tegen. Ja. Van uh, uh, Janis Parson en uh, Maurice Mulder. En die waren allebei op het circuit bij een uh, storm, uh, stormlopen op het circuit. Oké. Okay. Een evenement. Oh ja.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 Zoals de 30 van Zandvoort, de Omloop van Zandvoort, de Zandvoort Secquiren, de Fietsvierdaagse in Hoorn, de Oerei-expeditie en de Fietsvierdaagse in Alkmaar gaan dus niet door. In de periode tot 1 juni zouden ook de Ronde van Noord-Holland en Alk Alkmaar City Run by night plaatsvinden. Voor deze twee evenementen wordt onderzocht of een nieuwe datum later dit jaar wel haalbaar is.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 90 kwam best wel goede plaat uit, hoor. Deze orde is juist, een Goede plaat uit de jaren 90. Charles en Eddie en Would I Lie to You. De zaterdagmiddag van CFM...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 tragedy i'll get a job so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 met het terrein dat hier is. En daaruit bleek eigenlijk dat het een groot deel niet verstoord was. Waardoor er werd gesloten om dit onderzoek te gaan doen. De proefleuven zelf. En in deze proefleuven zelf uh, zijn we eigenlijk erachter gekomen dat ja, het de het niet verstoord. Maar het is wel grotendeels uh, opgehoogd uh, in de afgelopen eeuw. Een groot deel aan die kant. Uh, en ook in de 17e, 18e eeuw al een keer eerder. Nou ja, wat je hier ziet.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 Ja, zeg, 1200 tot 1800, 1900 hadden we verwacht, omdat we in die in de boring helemaal aan de andere kant van het Rijn hadden we uh, mortel en bakstenen uit die tijd, uh, tenminste bakstenen die uit die tijd leken te zijn, gevonden. Um, maar dat bleek dus uiteindelijk een, uh, een ophogingslaag te zijn in die tijd, waar die bakstenen gewoon in werden gegooid. Als je iets op gaat hogen, dan ga je niet per se het schone zand uitzoeken, maar dan...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 Zaterdag en zondagmiddag tussen 2 en 5. Niet met een same old show, maar gewoon met een nieuwe show. Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag. de selector en inderdaad de Gauwauwe on my radio. We gaan op naar het nieuws en weer van 3 uur, 4 uur. En dan zijn we nog 1 uur lang...